Ook gewoon op zaterdag. Zandvoort heeft het. Heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, TV, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van zondag in Kermeland, De muzikale flashback. Van een voljaar. Van een voljaar. Van een Eurohit. De laatste twee uur van Eurohit 2010 alweer. Net hoorde je Rob Harms met de nummers 50 tot en met 26. Waarvoor dank. En nu op weg dus naar de nummer 1. Even voor de verkoop van 6 uur weten wij welke plaat dat is. Er zitten er nog 24 voor en die ga je ook allemaal te horen krijgen. Ook gaan we nog even kijken in oktober, november en december van 2010. Wat er toen allemaal gebeurd is. Maar we beginnen gewoon bij de nummer 25. M&M en Rihanna Love The Way You Lie hebben 379 punten bij elkaar gesprokkeld. Dat deden zij in 17 weken hitnotering. Als hoofdse positie kwamen ze niet verder dan een vijfde plek en daar stonden ze drie weken lang. Girl Hit 2010 met Jors van Dam. just gonna stand there and watch me burn. Well that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well that's alright because I love the way it hurts.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 public met all the right moves. Plek 24 dit jaar. Maar uh, plek 1 hebben ze nooit gezien, want als hoogste positie kwamen ze niet verder dan de derde plek. Dat is voor een, een 24 ste positie. 23 vinden we van Bob Sinclair en Ashahara. Hij won, 384 punten sprokkelde die bij elkaar. Als hoogste positie kwamen ze op een tweede plek terecht. In totaal stonden ze 15 weken in de lijst van Europa. En ook a shaggy doet inderdaad wat mij op deze plaat The Loveless Sahara I need this less than a lover goddanslo She can't refuse me, uh, lyrical is still so she start pursuing me right, She tells me no oh, she don't wanna lose me Pure sweet talk and she starts seducing You'll be dozing around shooting, she does booty Loving you is my duty uh, Girl I like your style, just the way you you just got to get story feeling I love your food profile, your beautiful smile that so appealing I'm currently driving the wild, I can't wait to embark on a memory of a stealing. Let's get it. Woo! De hits van 2010 in Eurohit 2010 alleen op ZFM. notice. Yo. Dit was er alleen van Rihanna. En ook dit is er een van Rihanna en deze heet Hart. En die vinden we terug op plek 22. Ik kan alvast wel klappen, ze dus komt er komende anderhalf uur nog drie keer voorbij. Een treintje die aardig gerand zit in de 25 laatste platen. Even kijken, 384 punten sprokkelden zij bij elkaar. Er zijn er vier minder dan de plaat die boven haar staat, hier is van La Fuente en het Rosenberg trio. Het regent hier en het uh, Gitaren. Ja, Lawenda en het Rosenberg trio en Guitara. gaan wij heel even terug naar het laatste uur van Rob, want daar kwam de nummer 30 voorbij. Lady Antebellum, Need You Now. 364 punten. Sherbo Cole Fight for this Love 368 punten staat één plek hoger. De scouting for Girls Famous vinden we dan op 28. Adam Lambert, what do you want for me? Plek 27 en Rox My Baby Left Me was de laatste plaat van het vorige uur. En die vinden we terug op plek 26 dan. M&M en Rihanna, Love the Way You Lie, plek 25. 24 is er voor The One Republic, All the Right Moves. Bob Sinclair en Shahara, wanna kwamen niet verder dan 384 punten. En een tweede plek, en daardoor komen zij ook nu niet verder dan een 23 e plek. Rihanna met Hart op 22, ook 384 punten. En La Venta, het Rosenberg trio, Guitara, die vinden we dus op plek 21. Nummer 20 is er voor een plaat die 17 weken lang in de lijst heeft gestaan. En van die 17 weken zelfs twee plekken boven aan de lijst.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 About what they say, cause they got nothing on you, baby. Yeah. Nothing on you. Not, not, baby. Not, nothing on you, babe. Not, nothing on you. Yeah. I know you feel where I'm coming from. Regardless of the things in my past that I've done. I was wondering if there was something that you wanted to know. You know, but never mind that, we should let it go. to learn want to yeah. play. Van Euro 2010 Cause you held that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 I'm just a fiend, consumed by the scene The stage and the screams where it's just me and Keen. Stop for a minute I think about things I really don't know So I guess I'm just a fiend, consumed by the scene And I'm the first to admit it Without you the line, I'm stranded in an icefall The stage and the screams where it's just me and Keen. 16 weken lang stonden zij in de lijst Stop for a Minute. En dat zijn Kien en Kenneen die dat samen gedaan hebben. En we gaan nog even kijken wat er vorig jaar oktober allemaal gebeurd is. Want de hele wereld kijkt toe hoe in Chili de 33 mijnwerkers na twee maanden onder de grond één voor één worden bevrijd. Ze zijn moe en verzwakt, maar de blijdschap overheerst toch... Na 127 dagen onderhandelen is het kabinet Rutte eindelijk een feit. Maar of het kabinet van VVD CDA met gedoogsteun van de PVV het daadwerkelijk zou komen, dat bleef nog even onzeker. Spannend congres daardoor ook, want binnen het CDA is lang niet iedereen voor samenwerking met de PVV. En dat leidt tot een dissidenten Kamerleden, nachtelijke vergadering en ook een bewogen CDA congres. Een dam van grote omvang treft Hongarije, want de dam van een slipreservoir van een aluminiumfabriek... Die begeeft het en daardoor stromen er liters giftige modder door de straten van de Hongaarse dorpjes. Zeven mensen komen om het leven en meer dan honderd raken daar gewond. In Frankrijk is de hele week al ontwricht. De winkels zijn dicht, de luchthavens gesloten en er is geen druppel benzine meer te krijgen. Er wordt massaal gestaakt en gedemonstreerd tegen het verhoog van pensioenleeftijd. De Franse regering die geeft geen krimp en ook de Fransen moeten langer gaan doorwerken. En ook in de... Uh... Kijk, de parachutemoord inderdaad in België hadden we ook nog die maat. Geen hard bewijs, maar wel uh, schuld. Althans een veroordeling in de geruchtmakende parachutemoord in België. Els Klotemons, die krijgt daar 30 jaar zelfstraf voor. Zij volgens de jury rechtbank haar uh, liefdesrivaal op uh, gewetenloze wijze vermoord. Oh, her eyes, her eyes Van dit jaar is in handen van Bruno Mars. Just the way you are. 398 punten sprokkelde hij bij elkaar. Dat zijn er trouwens niet zoveel als Kane en Kneen. Stopt voor min 398 punten bij elkaar alweer. Eén puntje te weinig om een plek hoger te staan. Want Lady Gaga Alejandro komt op 399 punten. 17 weken in de lijst gestaan. En daarvan stond ze op, als hoogst op de I tweede plek can't be with you like this anymore, Alejandro. <laughs> Hier 2010 op de Van Keneen, een plaat die ook door het WK echt een, een hit is geworden. En ook de doorbraak voor met betekende in heel Europa. 399 punten sprokkelden ze bij elkaar. Net zoveel als Lady Gaga, Alejandro die je daarvoor hoorde. Ze hadden alleen één week korter ervoor nodig. 16 weken in totaal en dat bracht dus die 399 punten bij elkaar. Voor de volgende gaan we naar de 405 punten. De 400 puntengrens, die gaan we overschrijden. Dat doen we met Rihanna en haar Rootboy. in de 17 weken. en Niet verder dan een tweede plek. Rihanna met haar Rootboy. En twee weken stond ze ook op die tweede plek. En van de 17 weken zeven weken in de top 10. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom je dus op 405 punten. En dat is genoeg voor de 15e plek. Dan gaan wij even twee mannen terug naar november. Want dan waren er allemaal PVV'ers in opspraak. Want PVV-Kamerleden die brengen hun partijleider Geert Wilders ernstig in, in verlegenheid. En door alles door aanhouden de reeks van onthullingen en aantijgingen. Voor de PVV dus een tijd vol uh, intriges, emoties en cliffhangers. RTL Nieuws vraagt aan alle 150 Kamerleden of ze eventueel een strafblad hebben of ze ooit veroordeeld zijn. 149 Kamerleden vullen de lijst in, alleen Hero Brinkman doet dat niet. De enquête brengt opnieuw een aantal opvallende zaken aan het licht. En vooral natuurlijk weer bij de PVV. Geert Wilders is al het, het, het negatieve nieuws een beetje spuugzat en recht zijn pijlen op de media. De machtigste man ter wereld die is iets minder machtig geworden. De republikeinen, tegenstanders van de Amerikaanse president Obama. Die behalen een enorme overwinning tijdens een tussentijdse verkiezing. Ze moeten nu gaan samenwerken terwijl de Republikeinen maar één doel hebben. Voorkomen dat Obama over twee jaar herkozen wordt. Groot-Brittannië maakt zich al voor een sprookjeshuwelijk van het jaar. Prins Willem en Kate Middleton van de Britse regering... ...die zich voornamelijk bezighoudt met begrotingen en bezuinigingen... ...is het vrolijke nieuws een welkome bliksemafleiding. En het volk zoals we ze kennen in Groot-Brittannië, dat smult daar natuurlijk van. En de spanning in Korea was ook nog in november van 2010. Een confrontatie waarvoor de hele wereld zijn hart vasthoudt. Aartsveen en Noord- en Zuid-Korea schieten weer eens op elkaar... Het noorden vuurt tientallen granaten af op het zuidelijk Koreaans eiland. Daarbij komen twee burgers en twee militairen om het leven. En Zuid-Korea laat het er niet bij zitten en die begon terug te schieten. En uh, nou ja, hoe het allemaal afgelopen is, dat weten we. Wat ook bijna afgelopen is, is uh, het zevende uur alweer van de eurohit. We zijn aangekomen bij de nummer 14. In het volgende uur gaan we natuurlijk op zoek naar de nummer 1 van Europa. Marisa had al gezegd 515 punten bij elkaar gesprokkeld. Hij is alleen niet de enige... De nummer 2 die heeft ook 515 punten, maar hoe dat allemaal zit dat leg ik je allemaal in de tweede uur nog wel even uit. De nummer 14 die kwam tot 408 punten en is van Shakira. back down cause life's already bit me and I won't cry I'm too young to die if you're gonna quit me cause I'm a gypsy I'm a gypsy And I say, hey, you You're no fool if you say no Ain't it just the way life I'd steal your clothes and wear them if they fit me. I never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down, cause life's already fit me. And I won't cry until young to die, you you're gonna me. Cause I'm a gypsy. lang stond zij in de lijst van Europa Shakira met Gypsy. Ze kwam niet verder dan een tweede plek en daar stond ze één week lang. 408 punten bij elkaar. En de dame die we vinden op 13 die was nog niet echt bekend. Alleen bij onze oosterburen daar was al uh, erg populair. En de debuutsingel die voor uh, Europa de boek inging die uh, begon het ook wel goed te doen daarna. I Will Love Your Monday die had al een eerste plaats bereikt in de Duitse charts. In Oostenrijk een tweede plek en in Zwitserland zelfs een zesde plek. Ze heeft niet te klagen dus over hitsucces al daar. Deze zangrest heeft er ook niet heel lang over gedaan om definitief in deze landen door te breken. Het is pas de derde single van haar debuutalbum Columbine. I Will Love Your Monday, een nummer wat opvalt. De complete die spraken me eerst niet echt aan. Maar het was vooral het refrein wat snel bleef hangen. Er is trouwens wel een verschil gemaakt tussen de Deense versie en de Europese versie. Bij de Deense versie daar bestaan namelijk de aanstedelijke refreinen niet. En deze zitten wel in de Europese versie. En dat blijkt dus te werken... Want het is nummer 13 van het afgelopen jaar. Oh, Radio and I will love you Monday.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 De Amsterdam was net op weg terug van de antipiraterijmissie voor de kust van Somalië. toen de Fransen om hulp vroegen. Daardoor kon de bemanning de kerst niet thuis vieren. Iran zegt dat het twee onbemande Westerse spionagevliegtuigjes heeft neergeschoten. Volgens een hoge luchtmachtcommandant gebeurde dat boven de Persische golf. en was het niet de eerste keer. Er zijn al veel spionagevliegtuigjes neergeschoten. Dit is alleen. Tot zover het ritme van CFR Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Koe is overleden. De oud-voetballer van Feyenoord werd in de oudejaarsnacht getroffen... door een herseninfarct en lag sindsdien in het ziekenhuis. Moelijn was jarenlang de ster van Feyenoord. De club eert hem op zijn website als de beste Feyenoord Feyenoorder alle tijden. Moelijn speelde van 55 tot 72 als linksbuiten bij de Rotterdamse club en kwam 38 keer uit voor het Nederlands elftal. Feyenoord won in 1970 met Moelijn als eerste Nederlandse club de Europacup 1 en de wereldbeker voor clubteams. Moulijn speelde 487 keer in het eerste elftal van Feyenoord. Al in 1961 begon hij een dames- en herenmodezaak in Rotterdam die nog steeds bestaat. Moelijn zou morgen samen met Sparta-veteraan Tines Bosselaar... de zilveren bal uitreiken aan de winnaar van de stadsderby tegen Feyenoord en Sparta. Voorafgaand aan dat duel zal een minuut stilte worden gehouden. Koem was 73 jaar. De problemen met de slagbomen bij de spoorwegovergangen in Ettenleur zijn voorbij. Doordat dieven voor ongeveer 30 meter koperkabel hadden weggeknipt... konden de slagbomen op het treintraject Rozenau-Breda niet omhoog. Vooral Ettenleur was getroffen.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 Droog en veel bewolking, in het westen van het land is er kans om een enkele winterse bui.